Eerst een klomp met het NOS-journaal. Bij een explosie in een café in Sint-Petersburg... is een bekende Russische militaire blogger om het leven gekomen. Waarschijnlijk is er een bom afgegaan en daarbij raakten ook 16 mensen gewond, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De omgekomen blogger is de 40-jarige Vlad Len Tatarsky. Hij steunde de invasie in Oekraïne en was voorstander van een harde aanpak. Tatarsky zou in het café een beeldje van iemand hebben gekregen dat ontplofte. Voor zover bekend heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. In Parijs staan sinds vanochtend lange rijen bij de stembureaus voor het referendum over elektrische huurstepjes in de stad. Inwoners mogen zich uitspreken of ze daarvoor of tegen zijn. Veel jongeren en toeristen gebruiken de elektrische stepjes omdat ze snel en goedkoop zijn. Maar het stadsbestuur van de Franse hoofdstad wil er vanaf omdat er veel ongelukken mee gebeuren. De bedrijven achter de stepjes hopen dat inwoners voor de huurstepjes kiezen en daarom zijn de stepjes vandaag gratis. De Annie M.G. Schmidt prijs voor beste theaterlied gaat dit jaar naar Flip Noorman. De kleinkunstenaar van 35 gewonnen de prijs voor zijn lied Ze weten wie je bent uit zijn theaterprogramma Love It. Volgens de jury grijpt het nummer waarin een psychiatrisch patiënt zijn paranoia deelt de luisteraar bij de strot. De Annie M.G. Schmidt prijs werd voor de 31ste keer uitgereikt. Flip Noorman kreeg een cheque van 3500 euro en een buste van Annie M.G. Schmidt. Bij de vrouwen is de Ronde van Vlaanderen voor de tweede keer gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische renster van SD Works reed 18 kilometer solo naar de finish. Haar Nederlandse ploeggenoot Demi Vollering won de sprint om de tweede plaats. Bij de mannen won de Slovene Tadej Pogacar. Ook hij kwam solo over de finish. De Nederlander Mathieu van der Poel werd tweede. Het weer vanavond en vannacht helder. Landinwaarts gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Morgen zonnig, maar wel een frisse wind. En het wordt 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland een ongeluk op de A10, de ring Amsterdam-Zuid. De weg is nu dicht tussen knopend amsterdam knopende Meer richting Den Haag. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1536. We gaan weer beginnen aan een nieuwtje nieuwheidsmuziek. muziek hier op ZFM. Sherry Finzer en Elise, zij maakten het, samen het album Phenomena. En, uh, nou, Sherry Vincent kennen we van uh, natuurlijk uh, higher level media en hard dance records. En daar is al mijn eigen naam van namelijk. Nou, maar, maar ook van vele albums die ze per jaar maakt uh, solo of samen met anderen. Sherry Vincent is een fluitiste en niet op eentje, maar op heel veel verschillende. Robert Scott Thompson die maakt het album Night and Day. En daar gaan we dan natuurlijk... Straks als tweede trek naar luisteren. We gaan terug in de tijd. En dan hebben we het nog steeds over 2022. Met bijvoorbeeld Liz Anderson met Elements. En daar, uh, en ja, en Liz die is uh, gespecialiseerd uh, natuurlijk in muziek maar ook in dans. En, uh, en haalt haar inspiratie vaak uit uh, bij de Afrikaanse volkeren. Breath into Being van Sonic Yogi. Die komt langs en als 13e track. En dat is toch ook wel een bijzondere muziek. echt Zoals we dat kennen, veel synthesizers. We sluiten af met Magi, het album Flow en de track Hope. Misschien geef ik dit programma, dit programma 1536, wel de titel Hope mee. Want Hope moeten we blijven houden. En dat is buitengewoon belangrijk. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is Richard Shulman. I'm very grateful that Peaceful Radio plays my music. You are listening to Peaceful Radio.